12 uur. Het NOS-journaal. Lizela Thomassen. Goedemiddag. Doden bij aanslagen in Damaskus, rechterhand Gaddafi gearresteerd... en BOVAG wil dat de postcode loterij stopt met het weggeven van fietsen. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe... en vanmiddag valt plaatselijk wat regen. De middagtemperatuur stijgt naar 10 graden in het noordwesten... tot 16 in Limburg. Vanavond valt op meer plaatsen regen. Morgen is het bewolkt en dan op een aantal plaatsen buien. De middagtemperatuur ligt morgen tussen de 9 en 12 graden. In de Syrische hoofdstad Damaskus waren vanochtend twee zware aanslagen. Daarbij zijn volgens de laatste berichten 27 doden gevallen. Doelwit van de aanslagen waren twee regeringsgebouwen in het centrum van de hoofdstad. Verslaggever Jan Eikelboom is in Damaskus. Jan, wat heb jij gezien? Ja, ik kom net uh, terug van uh, de plekken waar de aanslagen zijn gepleegd. en uh, Het is een enorme ravage. Dat zijn twee gigantische uh, explo explosies uh, geweest. De ene aanslag is gepleegd op een uh, gebouw van de militaire inlichtingendienst, inlichtingendienst van de luchtmacht.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 weggeblazen, uh, lichaamsresten en nog in. een stuk kaak heb ik gezien, bloed op de, uh, op, op, op, op de straat. Echt uh, gruwelijke tevreden. Ja. Jij was vlakbij hè, toen het gebeurde. Ja, dat klopt. De een, een van de twee aanslagen vond plaats uh, op ongeveer 500 meter van ons hotel. Dat was uh, rond uh, half acht vanochtend half acht, kwart van acht. En we zijn er letterlijk wakker van, uh, van geworden van de klap... Uh, ik viel uh, ja, zo op mijn bed uit. Het was een enorme dreun. Ja, uh, ik ben naar buiten gaan kijken. Ik zag door mijn raam mensen uh, het hotel uitrennen en, uh, en naar boven kijken. Ik zag zelf op dat moment niet wat er aan de hand was. Een uh, collega de avode die aan de andere kant van het hotel uh, slaaf, die belde uh, me vervolgens op en uh, die zei dat in zijn kamer uh, de, ruiten waren, de ruiten waren gesprongen. Hij heeft geluk gehad, want hij had zijn gordijnen dicht, dus het glas is niet naar binnen uh -huh. uh, gekomen. Uh, die zijde van het hotel is, uh, ja, alle ruiten liggen er op dit moment, uh, op dit moment uit. En ja, toen zagen we een grote rookpluim uh, een stukje verderop. Uh, uh, toen, ja, toen was het duidelijk wat er was gebeurd. Ja. Is, er, is er iets gezegd over wie er achter deze aanslagen zit? Nee, daar is nog niks uh, over gezegd. Uh, je, ik denk dat je kunt verwachten dat beide partijen uh, naar elkaar uh, zullen gaan wijzen. Het is niet de eerste aanslag die er is gepleegd. Wel, het is de grootste aanslag tot dusver in, in Damascus. Het is ook voor het eerst dat de aanslagen ook echt in het hart van Damascus uh, plaatsvinden. Uh, bij vorige aanslagen hebben we gezien dat de regering de opzamelingen de schuld geeft. En dat de opzamelingen de regering de schuld geeft. En uh, voortdurend hangt dan ook de naam Al-Qaeda in, uh, in de lucht. Het is overigens nog steeds veilig in Damascus, de plek van de eerste aanslag toen we daar waren. We waren aan het filmen, toen werd er opeens geschoten. Wat bleek, er was een man verkleed als ambulancebroeder naar de plaats van de aanslag gegaan. Die trok daar zijn kalasnikov tevoorschijn en die opende het vuur op, op, op, op de menigte, op de mensen die aan het kijken waren, op de hulpverleners. Het is niet helemaal duidelijk of daarbij ook gewonden zijn gevallen. Wij moesten heel hard wegrennen en zijn er gelukkig goed vanaf gekomen. Jan Eikelboom in Damaskus, wees voorzichtig, sterkte daar. Dank je wel voor je toelichting. In Mauritanië is de vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi opgepakt. Het melden bronnen binnen de Mauritaanse geheime dienst. Abdullah el Senoussi was een van de belangrijkste figuren in Libië... tijdens het regime van Gaddafi. Hij is aangeklaagd bij het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou afgelopen nacht zijn opgepakt op een vliegveld in Mauritanië. Zeker één minderjarige jongen is in de jaren 50 gecastreerd... in een katholieke zorginstelling, blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Volgens de krant moest hij zo van zijn homoseksuele gedrag worden afgeholpen. NRC-journalist Joep Domen schetst het verhaal van de jongen. Nou, deze jongen is uh, opgenomen. Ze was een, een voogdijkind. Vanaf zijn eerste levensjaar zat hij in inrichtingen... In, in gestichten van de Rooms-Katholieke Kerk. En...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 De fietsen die de postcode loterij weggeeft... hebben al vaker tot boze reacties geleid. Vooral van plaatselijke fietshandelaren. Deze keer roept brancheorganisatie BOVAG de postcode loterij op... te stoppen met het weggeven van fietsen. Gijs Bosman is van de BOVAG. Meneer Bosman, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom wilt u dat? Nou, laat ik vooropstellen dat wij niet per se willen dat ze stoppen met het weggeven van fietsen. Want ja, hoe meer mensen op de fiets, hoe beter. Wat wij willen is dat ze bijvoorbeeld de samenwerking zoeken met de lokale fietswinkels. Want wat er nu gebeurt is dat in een bepaald postcodegebied honderden... of misschien wel duizenden van die fietsen uitgedeeld worden. Mm -hmm. Ja, en de fietswinkels die daar zitten, die verkopen vervolgens geen nieuw meer. Dus die, die balen daarvan. Ja, nu zijn er fietsen uitgedeeld in Drunen. Daar heeft u veel klachten over binnengekregen. Ja, daar hebben we inderdaad van, van leden van ons van, van boven Fietswinkels gehoord dat die uh, daardoor uh, afbestellingen hebben. Dus mensen die zo'n fiets hebben gekregen, hebben vervolgens de fiets die ze eigenlijk al gekocht hadden afbesteld. En die ondernemers die zeggen ook van ja, wij zoeken veel liever de samenwerking op met de Postcode Loterij... om uh, die mensen die zo'n mooie prijs gewonnen hebben, uh, bijvoorbeeld zelf die fiets te kunnen leveren. Want dan kunnen ze bijvoorbeeld ook kiezen voor de fiets van hun keuze. Hmm. Er nou zijn er ook al fietsen weggegeven in bijvoorbeeld uh, Enkhuizen, Schagen, Goudswaard. Zijn, weet u of er in die gemeente fietshandelaren failliet zijn gegaan? Om die reden failliet zijn gegaan durf ik niet te zeggen. Uh, waar je vanuit kan gaan. De fietsbranche is een, een branche die het op dit moment niet heel makkelijk heeft. Dus die, uh, die ondernemers moeten alle zeilen bijzetten om, uh, nou ja, om te blijven draaien. maar hoop boven ja. water te houden. Ja, En als er dan uh, zoveel fietsen uitgedeeld worden waardoor zij zelf die fiets niet meer kunnen verkopen. ja Dan, dan kan dat leiden tot problemen. Ja. U heeft een brief geschreven aan de postcode, postcode loterij. Wat staat erin? Nou, die brief. Die gaan wij nog schrijven. Die zullen we begin van de week versturen. En wat daarin staat is dat wij eigenlijk willen dat zij of de samenwerking zoeken met die lokale ondernemers bij het uitdelen van die fietsen, of dat ze die, die prijzen verspreiden over het hele land, waardoor mm -hmm. het probleem lokaal niet zo groot is. En ja, maar het is een postcode loterij. Het gaat om één postcodegebied natuurlijk. Dat klopt, maar tegelijkertijd is het een organisatie die zich profileert als maatschappelijk verantwoord. Ja, en om dan de lokale middenstand zo te benadelen. Dat, dat kan nooit de bedoeling zijn. Nee, nee. Er is al eerder geprobeerd. Protesteert bij de Loterij over de fietsenactie. Toen waren ze er niet echt gevoelig voor. Verwacht u nu uh, een andere reactie? Nou ja, wij hopen dat nu met deze brandbrief... en met het aandragen van mogelijke oplossingen... dat ze met ons om de tafel willen... en dat we gezamenlijk tot een, uh, ja, tot een goed resultaat, tot een goede oplossing komen. Okay. Meneer Bosman van de BOVAG, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Een Amerikaans radiostation neemt afstand van een item... over de barre werkomstandigheden in een Chinese Apple-fabriek. Schrijver en acteur Mike Daisy heeft het verhaal deels verzonnen. In de uitzending in januari deed Daisy verslag... van de slechte arbeidsomstandigheden in de Chinese Foxconn-fabriek... waar iPhones en iPads worden gemaakt. Op de radio vertelde hij hoe arbeiders zich letterlijk doodwerken... en dat mensen verminkt raken door het zware werk. Ik heb mensen die hun joints in hun handen hebben verontdekt. Van de verantwoordelijkheid. Doen dezelfde motie honderd en honderdduizenden tijd. Het is zoals een karpeltunnel op een scale. We kunnen schaarlijk niets imagineren. En je moet weten dat dit eminently avoidable is. Maker geeft nu toe dat hij zijn verhaal flink heeft aangedikt. De radio-uitzending leidde tot veel ophef. De New York Times wijdde er een artikel aan. En Apple kondigde aan dat er inspecties komen in de fabriek.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 De Hoge Raad heeft bij houdt bij nieuwe vacatures vast... aan Diederik Aben als kandidaat raadsheer... meldt de Hoge Raad in NRC Handelsblad. Aben stond vorig jaar al op de nominatie om raadsheer te, raadsheer te worden... maar werd van de kandidatenlijst gehaald na kritiek van de PVV. Hij had namelijk geschreven dat de strafrechters... in het proces Wilders onterecht waren vervangen. De regering benoemt leden van de Hoge Raad... na een voordracht door de Tweede Kamer. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. Het wielerpeloton is al ruim een uur onderweg... in de langste wielerklassieker van het jaar, Milan Sanremo. Gio Lippens is in Italië volgt die koers over bijna 300 kilometer. Gio, die afstand dat is ook een van de kenmerken van Milan Sanremo. Is het ook iets waar de renners tegenop zien? Ja, dat is wel iets waar de renners tegenop zien. En vooral de renners die deze koers voor het eerst uh, rijden. Ik was gisteren in het hotel bij uh, misschien op dit moment... toch zeker de succesvolste Nederlandse formatie van Consulair DCM. En daar hoorde ik het zelfs van een redelijk ervaren man als Johnny Hogeland die dan voor het eerst deze koers gaat rijden. Hij zei, uh, 300 kilometer, ja dat is toch een beetje onbekend terrein. Dat is een gebied waar ik nog nooit ben geweest. 260 kilometer is meestal toch wel de langste klassieke wereldkampioenschappen. Dat soort wedstrijden. Maar dit is extra lang en dan ook nog eens een keer zo vroeg... in het seizoen. Aan de andere kant, ze worden toch in een soort zetel meegenomen tot aan de kust, want het peloton dat jakkert dan over die wegen in de richting van Genua, waar ze dan vanuit Genua richting San Remo gaan rijden. En dan blaast de wind in de rug, maar tot aan de Turquino, dat is de klim vlak voordat ze de kust bereiken, gebeurt er eigenlijk heel weinig in dat peloton. Dus ze kunnen zich wel laten meevoeren, waardoor die afstand aan de andere kant ook wel weer iets makkelijker te verteren valt. Ja, Zijn een uur onderweg, zei ik al. Wat is de huidige stand van zaken nu? We hebben een kopgroep van uh, negen man met daarbij een hele hoop buitenlanders. We hebben een Chinees van uh, de Nederlandse ploeg, uh, One t 4 i het voormalige Skill Shimano... De enige Chinees hier in Milaan-San Remo. Sterker nog, de eerste Chinees in Milaan-San Remo. Uh, Yi heet deze man. En hij zit in de kopgroep van negen man. Die kopgroep heeft een behoorlijke voorsprong op dit moment. 13,5 minuten op het peloton. Maar het peloton weet dat ze straks hard moeten gaan rijden. als ze de kust gaan naderen. En dan zullen ze ongetwijfeld dat gat heel snel gaan lichtrijden, dichtrijden. En dan is het maar afvragen: wat gaat er gebeuren? Komt er een mannetje solo aan? Wie weet? Misschien wel Cancellara. Wie weet? Misschien wel Nibali. Wie weet? Misschien wel Johnny Hogeland. Of gaan we gewoon af op een massaspect? Sprint zoals we zo vaak hebben gezien. Vorig jaar de winnaar Matthew Goss. Maar al die favorieten die erbij zitten. Bonen, Cavendish, Sagan. Noem ze allemaal maar op. Ze staan allemaal op scherp om deze eerste echte klassieker van het seizoen te winnen. Gio Liepens, dankjewel. Lewis Hamilton start zondag. Morgen neem ik aan van pole position bij de grote prijs van Australië. Het is de eerste race van het nieuwe Formule 1 seizoen. De Brit Hamilton bleef in Melbourne zijn land... en teamgenoot bij McLaren Jensen Button voor. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel noteerde de zesde tijd. Vorig seizoen eiste de Duitser een record aantal keer pole position op. Hij stond in totaal 15 keer op de beste startpositie. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, René Passet. Het is niet druk op de weg, maar toch een file bij Wassenaar op de N44. Die weg is uh, dit weekend dicht vanuit Den Haag. Er zaten inmiddels twee kilometer file. Het is beter om, om te rijden via bijvoorbeeld de A4. De hoofdpunten van het nieuws. Doden bij aanslagen in de Syrische hoofdstad Damaskus. De rechterhand van Gaddafi is gearresteerd. En de BOVAG wil dat de postcode loterij stopt met het massaal weggeven van fietsen. <tied>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 Op universiteiten kun je van alles en nog wat studeren. Ook onderzoeksjournalistiek. Maar deugen die opleidingen wel. Daarover ga ik straks praten met onder meer hoogleraar Mark Chavan. Aanleiding, een artikel in de Volkskrant met de kop... Genade kwistig uitgedeeld aan studenten. Geschreven op basis van een onderzoek van studentenjournalistiek. Maar volgens anderen deugt het artikel zelf niet. En hebben de studenten zelf een genadesesje gekregen? Nou, allemaal ingewikkeld. Maar om kwart over één hoort u er alles over. Radio 1. Argos. Maar eerst de reportage, nu de Partij van de Arbeid een kernfysicus tot partijleider heeft gekozen gisteren, gaan ook wij ons maar weer instorten op het onderwerp kernenergie. Vorig jaar heeft de regering besloten dat er in Petten een nieuwe kernreactor komt, de Pallas heet die. En die reactor is niet erg omstreden, want hij levert medische isotopen die onder meer worden gebruikt voor het behandelen van hart- en vaatziekten en kanker. Nou ja, wie kan daar nou tegen zijn? Snel een nieuwe reactor bouwen, zou je zeggen. Maar waarom zijn ze in Canada en de Verenigde Staten... een heel andere weg ingeslagen, zonder kernenergie? Kees van der Bosch zocht het voor u uit en dit is een reportage. Leveringszekerheid is bij zo'n product het allerbelangrijkste. Als het alleen dat is, dan lijkt het me niet zo verstandig... om weer een reactor te bouwen... Met de marktinschattingen die we hebben over de toekomst, is daar absoluut een markt voor Pallas. Met al die afvalstoffen die je daar maakt, en ook die transuranen, dat is allemaal, dat wil je helemaal niet, gewoon een rotding. Een rotding, dat zegt emeritus-hoogleraar kernfysica Kees Andriessen over de nieuwe Pallas-kernreactor die er gaat komen in Petten. De provincie Noord-Holland en de regering besloten vorig jaar... ieder 40 miljoen euro startsubsidie te geven voor een nieuwe kernreactor... die 600 miljoen euro moet gaan kosten. En daarmee kiest Nederland een radicaal andere koers... dan Canada en de Verenigde Staten. Wie heeft er gelijk? Of hebben ze allebei gelijk? Argos over een kerncentrale voor uw gezondheid. Ik moet er haast om lachen. Het is nog maar een paar maanden geleden dat ik het in mijn lijf heb gehad. Kees Andriessen. Ik ben daarmee ingespoten om een, uh, een, een filmpje te maken van de gammastraling uit mijn hart. Als patiënt? Als patiënt, ja. Ik ben wat oud en ik had een heb, een hartprobleem. Dus ik heb het ingespoten gekregen en het kwam in het bloed. En het uh, is gewoon een gammacamera geweest die dus die staling kon meten. En dan kon je gewoon een beweging, het pompen van het hart kon je zien. Dankzij die straling. Want hoe gaat dat dan? Je krijgt iets wat straalt. Wat in de richting, doet het eigenlijk pijn? Hoe, hoe dienen ze toe? Een injectie, in je arm, en dan gaat er een vloeistof in. En dan zit het technetium in. En dat wordt dan gewoon door je bloedbaan ook dus naar het hart gevoerd. En, nou, daar is dus veel bloed, om het zo maar eens te zeggen. En als het daar is, dan zendt het straling uit. Ja, bij haar doet het goed. En dat de technetium deed het ook goed, ja. ja. Mooi spul. Ja, het is, het is een prachtig. Het past namelijk heel goed bij biologische functies. Het, is, het past heel goed in zijn vervaltijd... en ook in zijn chemische uh, uh, mogelijkheden... chemische eigenschappen bij wat een dokter graag gebruikt. Het is heel veel gebruikt. Twee delen, heb ik begrepen, van alle radioisotopen worden... dat is technetium 99... Mijn naam is Jorin Schrijver en ik ben woordvoerder van Pallas. Voor ons op tafel ligt een mooi uh, een boek, ambitie, notitie Pallas... met gekleurde bollevelden op de achtergrond. Uh, kunt u een in indruk geven, misschien aan de hand van foto's in het boek... of beschrijvingen, wat, wat, wat, wat, wat moet er komen? Even kijken, het is ergens naar het begin toe. Ik had altijd veel mooie plaatjes, architecten. Mm. Kijk, hier komt hij ongeveer te staan. Ah ja. Achter de windmolens? Eigenlijk op de plek waar wij nu zitten. En die oude, uh, die gaat dicht? Die gaat dicht als uh, de nieuwe reactor opengaat. En dan? Wat moet daarmee gebeuren? Dan moet die worden ontmanteld. En wie gaat dat doen? Een gespecialiseerd uh, bedrijf, kan ik me voorstellen. En wie gaat het betalen? Uh, er is een reservering uh, gemaakt uh, bij de Europese Commissie... de eigenaar van de reactor... En die is groot genoeg om dat te betalen? Daar, heb ik de de Daar ken ik de details niet van, nee. ja. Want dat is altijd vaak, nou eigenlijk wel bijna altijd... een groot probleem bij kernreactoren, de afbraak en de afbraakkosten. De historie heeft dat uitgewezen, ja. ja. Wereldwijd is er op dit moment een tekort aan medische radioisotopen. Dat is een radioactieve kleurstof die bij kanker, hart- en nierpatiënten wordt geïnjecteerd... zodat artsen gedetailleerde scans kunnen maken. De oorzaak van het tekort ligt in de provincie Ontario in Canada. Daar staat namelijk de Chalk River reactor die de helft van de medische isotopen in de wereld levert... En nu komt het probleem. Die in Canada is voorlopig gesloten na een lekkage... en ook die in Petten moet dicht vanwege een reparatie. En dus dreigt er wereldwijd een groot tekort aan radioactief geneeskundig materiaal... waardoor de behandeling van veel patiënten in gevaar komt. Het ministerie van Volksgezondheid wil uitleg van de beheerder van de kernreactor in Petten... en de distributeur Coviden over het tekort aan medische isotopen. Eind maart ontstaan weer wachtlijsten voor onderzoek naar de behandeling van hart- en vaatziekten en kanker... Oorzaak is de sluiting van de reactor in petten. Nieuwsfragmenten uit 2010 en de jaren daarvoor. Ernstige tekorten aan medische isotopen... omdat oude kernreactoren vanwege reparaties stil lagen. Kees Andrisse. Toen was er gewoon een tekort. Ja, ja. En de dokters piepte geweldig, ja. dat, dat was heel duidelijk. En ja. toen is er dus wereldwijd uh, gewoon een beweging gekomen... van uh, hoe, hoe kunnen we dat opvangen, hoe kunnen we het op een andere manier doen... los van reactoren. Die beweging, waar Andries het over heeft... was het begin van de productie van isotopen op commerciële basis. Tot die tijd, en eigenlijk nog steeds... zijn isotopen een bijproduct van researchreactoren, zoals in petten. De kosten zijn daardoor kunstmatig laag. In Canada, waar de helft van de wereldbehoefte aan medische isotopen geproduceerd wordt... zagen ze al in de jaren negentig van de vorige eeuw een tekort aan isotopen aankomen. Daarom besloten ze twee nieuwe kernreactoren te bouwen. De Maple 1 en de Maple 2. Henk van der Keur deed onderzoek naar de isotopenproductie... als medewerker van LACA, een documentatie- en onderzoekscentrum over kernenergie. De maple reactoren waren midden jaren negentig, gaf de grootste producent van de radioisotopen, dat is MDS Nordium, de opdracht om die twee reactoren te maken. En die zouden in 2000 ongeveer klaar zijn. En dan ja, zou er dus helemaal geen probleem meer zijn met de, de aanvoer van technetium. Dat betekent dat sinds de midden jaren negentig alle alternatieven, dus ook isotopenproductie met deeltjesversnellers en cyclotrons, zoals een vorm van de deeltjesversnellers, zo'n ronde, dat kwam helemaal stil te leggen. En uiteindelijk in 2008 werd dat dan officieel uh, besloten... om ze niet in bedrijf te stellen vanwege een ontwerpfout. Die reactoren kosten tezamen oorspronkelijk 140 miljoen dollar. En uh, vijf jaar na de geplande inbedrijfstelling, dat is in 2005... waren die kosten meer dan verdubbeld. dus 440 miljoen Amerikaanse dollars. Voor twee reactoren? Voor twee reactoren. En die zijn allebei dicht? Ja. Die in 2005 werd het al duidelijk dat ze niet in bedrijf zouden komen. nieuwe reactoren die nu staan te roesten? Ja. ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ze zullen weer moeten worden ontmanteld. In Canada hebben ze na het fiasco met de mepelreactoren... de buik vol van een nieuwe kernreactor. Maar bij ons ligt dat anders. In Petten komt de nieuwe Pallas-reactor. Uiteindelijk geheel betaald met privégeld. Jorin de Schijver, woordvoerder van het Pallas-team. Private investeerders kijken in termen van risico's. En die risico's moeten niet te groot zijn. Oké, okay, en als die procedure voorbij is, dan, zijn, dan, dan ligt er een plan, dan is die ontworpen... dan ligt, is er ook een vergunning voor. En dan? En dan wordt het hele project geherfinancierd, zoals dat heet. Dan stappen de overheden hoogstwaarschijnlijk uit... en stappen de private investeerders in. Stel nou eens dat ze niet komen, die private investeerders. Ja, die komen. Dat weten wij. Hoe weet u dat zo zeker? Nou, dat wij uiteraard al onze tenen in het water hebben gestoken... en weten met wie we dan opnieuw om tafel gaan. We zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met dergelijke partijen... die ook gewoon hebben gezegd wanneer het voor hen interessant is om in te stappen. De producenten van medische isotopen, ligt dat niet voor de hand om daaraan te denken? Ja, onder andere. Co uh, nu is dat Covidien hier, hè? Ja. Die partij is die groot genoeg om zo'n bedrag te kunnen betalen? Nou, het zal altijd een combinatie worden van partijen. En dan uh, de, de investeerders, uh, valt er te denken aan de Europese investeringsbank, pensioenfondsen, maar ook inderdaad de klanten van de, van de reactor. Ik ben Carl Ross. Ik ben een wetenschapper bij de National Research Council in Ottawa. Carl Ross, groepsleider bij de NRC de Nationale Onderzoeksraad. Dat is de grootste Canadese onderzoeksinstelling... waar meer dan 20 instituten onder vallen. Ros werkt er al 35 jaar. U luistert naar Argos. En we gaan zo door met deze reportage over kernenergie. Maar er is eerst NOS Nieuws. Ja, want de oorlogsmisdadiger John Demjanjoek is overleden. Hij werd in mei vorig jaar nog veroordeeld tot vijf jaar celstraf... vanwege de medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden. Bijna allemaal Nederlanders in vernietigingskamp Sobibor. Hij was in afwachting van zijn hoger beroep op vrije voeten. Volgens het Duitse persbureau DPA is hij in Bad Vallenbach overleden. Demjanjoek was 91 jaar. En moet de pallas, de nieuwe kernreactor in petten er nou wel of niet komen. We gaan door met een reportage van Kees van der Bos. In een proefopstelling heeft het NRC de afgelopen twee jaar bewezen dat ze met behulp van een cyclotron een deeltjes versnellen, de belangrijkste medische isotoop Technetium kunnen maken, die bruikbaar is voor ziekenhuizen. Over een maand starten ze met het testen van een veel grotere cyclotron, die in staat is om een derde van Canadas isotopen te produceren. Voor Ross is het duidelijk dat een kernreactor voor het maken van isotopen voor ziekenhuizen niet langer nodig is. Voor is het duidelijk dat een kernreactor voor het maken van isotopen voor ziekenhuizen niet langer is. Ik denk de evidence would suggest dat de be best route. Mijn naam is uh, Johan van Leer en ik werk hier aan de medische faculteit van de Universiteit de Sherbrooke, wat een uh, Franstalige universiteit is in de provincie Quebec. Johan van Leer. Hij studeerde lang geleden af in Delft als chemisch ingenieur. Promoveerde in de VS en werkt nu alweer ruim 20 jaar in Canada. Aan zijn universiteit worden al twaalf jaar isotopen gemaakt met cyclotrons. In maart 2010 besloot de Canadese regering 48 miljoen dollar uit te trekken... voor onderzoek naar alternatieve manieren om isotopen te maken. Van Lier werkt in een van de vier onderzoeksgroepen. De opdracht die wij kregen door dit project te accepteren... was om aan te tonen dat het mogelijk is wat de kosten zijn... Hoe zuiver is het product? Kan het gebruikt worden in patiënten? Dat laatste dat hebben we al laten zien. Onze machine die is op het ogenblik geïnstalleerd. Al de connecties worden gemaakt. En we hopen dat we over een, een maand de eerste resultaten kunnen krijgen. Dit najaar nog hoopt Van Lier te kunnen vaststellen... dat het ook mogelijk is om grote hoeveelheden technetium te maken. Zoveel dat een stad met enkele miljoenen inwoners ermee bediend kan worden. Wat vindt Van Lier ervan dat daarvoor in Nederland een nieuwe kernreactor wordt gebouwd? Dat vind ik uh, economisch niet verantwoord. Uh, dat zou alleen verantwoord zijn als, daar echt, uh, als de industrie daar geld in wil stoppen. Hoe bedoelt u? Nou, als, als dit weer allemaal uit, uh, uit belastingfondsen moet komen, dat, dat is onverantwoord. Het zou te, te kostbaar zijn. Nou, het gekke is in Nederland. Er wordt dus door de overheid gezegd. Uh, het moet privaat gefinancierd worden, wij stoppen er geen geld in. Maar tegelijkertijd worden de eerste 80 miljoen die nodig zijn om het te ontwerpen... en om het de vergunningen aan te vragen, worden door de overheid betaald. Ja, die, dat is dus al uh, vier keer zoveel dat hier de overheid gegeven heeft... om, om uh, alternatieve uh, toepassingen te vinden. Uh, dus ja... My name is Paul Schaefer and I am the head of the nuclear medicine division at uh, TRIUMF which is Canada's national laboratory for particle and nuclear physics. Paul Schaefer is hoofd van de medisch nucleaire afdeling van TRIUMF, het nationale laboratorium voor kernfysica van de 17 gezamenlijke Canadese universiteiten. We hebben recentelijk de to om grote quantities of technetium-99 direct op Canada's existing medical cyclotron produceren. Drie weken geleden publiceerde zijn onderzoeksgroep in het blad Science Now met trots een derde manier om het isotoop technetium te maken: niet met een kernreactor of een grote deeltjesversneller, maar kleinschalig. Schaefer richt zich op de productie van technetium in bestaande deeltjesversnellers, cyclotrons, bij de ziekenhuizen, zoals in Alkmaar of Den Bosch. Dan kan elk ziekenhuis voorzien in zijn eigen behoefte. En nu kan je een hospital gewoon uh, basis. I am fan is is een fan van kernenergie, zegt hij. Maar hij moet toch bekennen dat hij weinig kansen ziet voor de nieuwe Pallas kernreactor als die betaald moet worden met privégeld. Als we hem vertellen dat het project in Nederland 600 miljoen euro moet kosten, reageert hij als volgt: 600 miljoen euro voor de constructie. Ja, oké. Zo voor dat prijs kon je honderden eh in Europa bouwen. Ik zou argumenteren voor medische isotopen dat investering in cyclotron infrastructuur veel meer waard is de lange termijn. Van dat geld kun je volgens Schafer 100 kleine cyclotrons bouwen. En dat vindt hij op de lange termijn een waardevolle investering. In Petten worden de ontwikkelingen in Canada op de voet gevolgd, zegt woordvoerder Jorinde de Schrijver. Uiteraard, ja. Wat vindt u van die ontwikkelingen? Nou, we denken dat het hele noodzakelijke ontwikkelingen zijn. Want maar... uh, zij hebben straks... Uh, he, Canada is nu de grootste leverancier van medische stoppen ter wereld. Mm -hmm. uh, omstreeks 2016 uh, gaat de oude reactor uit bedrijf. Mm -hmm. Uh, het, nou ja, het is logisch dat ze kijken naar alternatieven. Ja. Maar ze kijken ook heel bewust naar alternatieven om het zonder kernreactor te doen. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, geen onlogische route. Ja. Maar NRG is ook van mening dat die twee naast elkaar moeten bestaan. Wat ik vanuit Canada van experts hoor die met die alternatieve route bezig zijn, is dat dat. Uh, uh, zoveel belovend is dat het de kernreactoren uit de markt gaat prijzen? Ja, dat is, dat is echt een technologie-inschatting. Mm -hmm. uh, die, die mensen die, die werken met uh, ziel aan zaligheid... en een alternatief productieproces, die hebben daar bepaalde inschattingen over. Uh, en ja, die, die, die zijn wel eens anders dan de inschattingen die wij hier hebben. Kijk, u suggereert nu een situatie die wij in onze business case niet uh, realistisch achten... Ja. Van de Canadese experts met wie wij spreken, horen we dat we zeker ook eens in de Verenigde Staten moeten kijken. Daar zouden heel interessante ontwikkelingen zijn. My name is George Messina. I am the founder, president en CEO of Northstar Medical Radioisotopes, which is located in Madison, Wisconsin. George Messina, directeur van Northstar een bedrijf in Wisconsin in de Verenigde Staten... dat zich enkele jaren geleden op de markt van de isotopenproductie heeft gestort. Nostar gebruikt een vierde manier om isotopen te maken. De zogeheten lineaire versneller. En als grondstof gebruikt het bedrijf het metaal molybdeen. En daarmee maken ze molybdeen 99, een tussenproduct voor technetium. En dat is een schoon proces zonder radioactief afval. Over twee jaar openen ze daarvoor een fabriek die grotendeels met privégeld is gefinancierd. Like the Ook George Messina leggen we de vraag voor of hij zijn geld zou investeren in een nieuwe Pallas kernreactor. En daar moet hij over nadenken. Boy oh boy, that's I, I never never thought of that uh, question when I put my money there. Um I'd have to give that a lot of thought. I, I don't know the answer to that. I, I though I, I should probably make the statement that uh, uh, all of my money right now is in the companies that I own and manage, <laughs> and I and that's and that's exactly what I prefer to do. <laughs> <laughs> Er zijn nog twee andere privébedrijven actief in de Verenigde Staten. En samen hopen die over een jaar of vier zoveel isotopen te maken... dat de Verenigde Staten niet langer isotopen hoeft te importeren. En allemaal werken ze zonder kernreactor. In Nederland wordt een andere keuze gemaakt. En daarbij is het grote probleem het radioactief afval. En straks het weer afbreken van de reactor. Dat zal in de prijs verrekend moeten worden... En dan is een kernreactor volgens Messina niet meer rendabel. We vragen hoogleraar kernfysica Kees Andriessen... om eens kritisch te kijken naar de ontwikkelingen in Canada en in de Verenigde Staten. Sommige methodes moeten zich eerst nog maar eens bewijzen, zegt Andriessen. Maar één methode springt er voor hem echt uit. Dat is het maken van Molyb D99, zoals Karl Rost dat in Canada onderzoekt... en George Messina in Wisconsin daadwerkelijk gaat toepassen. En Dat is een prachtige, zeer elegante methode, zonder brute kracht. En waarom spreekt u dat nou zo aan? Want u wordt helemaal enthousiast over, als u over die methode praat. Wat is er zo mooi aan? Omdat hij schoon is. Dat is niks meer met, met uranium. Dat molodin, dat is zo te koop. Het is nog niet eens verschrikkelijk duur. En je hoeft alleen maar een elektronenversneller te hebben. En je hebt dus dat molodin 99. En dat is dus wat je wilt. En dus de, de, de, het bedrijf dat het wil doen... want daar gaat het om. Dat gaat het binnenkort op die manier doen. De helft van de Amerikaanse markt... op deze ontzettend elegante en schone manier... en... Uh, Waarschijnlijk ook nog vrij simpel. En de mensen die dat bedacht hebben, die, uh, die verdienen een prijs. Ik bedoel, niet een, een prijs in geld, maar. Ja, het is een geweldig. Ik, het heeft een sfeer van, van, van een doorbraak. Zo moet je dat natuurlijk doen. En het is ook nieuw. Dit kende u nog niet. Nee, dit ken ik helemaal niet. Want ik kon het niet geloven dat je met dus een, een, een gamma-bundel dat Moladdeen 100 kon aanpakken. Dat kon ik me niet voorstellen. Maar als je dus goed kijkt naar de gegevens van deze kern... dan ga je dat een beetje begrijpen. Hij is dus wel stabiel, maar net op de rand. Je moet hem een beetje kietelen en dan gaat hij over die rand. Pallas wordt voeder: Jorin de Schrijver. Ja. De, het kan zijn dat die markt opnieuw gaat omslaan... maar daar moet nog wel het nodige voor gebeuren. Ja. En Met name de opschaling van zo'n markt... Ja, daar zal toch echt nog wel een paar decennia overheen gaan... Ja. Ja, ik heb met de, de directeur van die firma gesproken. En die zegt, het is door de testfase heen, het is allemaal getest... we gaan nu een productiefaciliteit bouwen. En die is oh. over twee jaar klaar. Ja, nou, dat, dat, daar zal die gelijk in hebben. Hm. Maar stel dat dat lukt, is dat dan niet een veel elegantere manier... dat is ook ook voor de inschatting van Kees Andriessen... om die, dat technetium te maken dan met zo'n reactor... Het zou een elegantere manier zijn als hij ook meteen de hele wereld kon voorzien van dat product. En dat is niet zo. Dus ja, wat is eleganter? Er kleven nadelen aan, ook aan zijn methode, ook aan onze methode. En wat, wat zijn die nadelen aan zijn methode, aan die North Star methode? Dat hij maar een kleine hoeveelheid kan maken. Natuurlijk, natuurlijk kan dat. Ik begrijp niet dat men het niet weet. Of, want ik neem aan dat die mensen die in, in, in petten naar een alternatief zoeken... dat ook moeten uh, hebben uitgezocht. Want ik, ik zit geen onzin te vertellen. Het is allemaal elementaire kernfysica. Je kunt het zo in, in de boekjes vinden. Uh, dus ze moeten dat weten. Dus ik begrijp niet waarom ze die weg niet ook voorstellen... Of, of we daarvoor gekozen hebben in plaats van weer een kernreactor te bouwen. Het is niet zo dat een nieuwe technologie in één klap de oude... Uh, van het podium stoot. Maar het betekent Canada en de Verenigde Staten... stel even dat de verwachtingen waargemaakt worden, dat het doorgaat... maken hun isotopen dan zonder kernreactor? Ja, als blijkt dat ze kunnen concurreren tegen de uh, isotopen... die nu in reactoren worden gemaakt, dan, dan gaat dat gebeuren, ja. Maar dat betekent nog niet dat het niet nodig is dat, dat Pallas er bijvoorbeeld komt... Hoe wegen de baten op tegen de, tegen de lasten? Ja. Dat, dat is waar je het over hebt. En ik denk dat met 24.000 behandelingen per dag... Hè, isotopen uit petten op dit moment... wat waarschijnlijk nog meer gaat worden in de toekomst... Nou, dat je toch kan zeggen dat je uh, een industrie uh, bedient... Hè, de gezondheidszorg uh, die, die van heel groot belang is... voor de welvaart van mensen. Ja. Volgens mij staat dat ook buiten kijf. Maar diezelfde hoeveelheid mensen wordt aan de overkant van de oceaan geholpen zonder kernreactor straks. Dat is iets wat men voorspelt, ja. Maar ja. of dat ook echt de, de praktijk gaat worden. Ja. Waarschijnlijk wordt de praktijk dat het in, langzaam, in hele langzame mate... Uh, minder uh, uh, isotopen worden geproduceerd daar door reactoren. Mm -hmm. uh, en steeds meer op, op, op alternatieve manieren. Ja. Maar ja. hoeveel dat zou zijn en tegen welke kosten... dat is, dus, dat is waar ik net ook op uh, doelde. Dat oh. is een, een kwestie van technologieinschatting. Als het in de Verenigde Staten lukt om dat uh, louter met lineaire versnellers te doen... Uh, dan zou dat wel een enorme doorbraak zijn. Als dat ze lukt, ja, zeker. Mm. Ja, maar over welke termijn praat je dan? Over welke hoeveelheden praat je dan? Over vier jaar, he, zeggen ze. He, ja, goed, dat, dat gaan we zien. Ja. ja. Over vier jaar kunnen zij de volledige Amerikaanse markt bedienen. Zeggen ze? Ja, zonder uh, uh, gebruik te maken van isotopen uit Europa. Als het om technetium gaat in elk geval, ja. Ja, dat, dat, dat is ook nodig. Mm. Ja. Maar is dat geen, stel dat dat zo is, is dat dan, vormt dat geen risico voor dit project... Wat, waar hier het boekje van voor onze neus ligt? Nou kijk, uiteraard hebben wij dat bekeken. Uiteraard ga je kijken, op het moment dat je een business case voor een dergelijk groot project als, als Pallas, de opvolger yeah. van de hvr maakt, ga je kijken naar je markt. Yeah. En ga je inschattingen maken, wat gaat die markt doen? Yeah. En dat is, zoals ik net ook al zei, een vrij brede markt. Hè? Onderzoek, bestralingsdiensten, eh, industriële isotopen, medische isotopen. En daar, van al die markten maak je een inschatting over yeah. wat ze over de komende... Ja, het liefst wil je natuurlijk precies weten wat het over 60 jaar doet... maar dat kan bijna niemand. Mm -hmm. Maar in ieder geval voor de komende decennia gaat het gebeuren. En vooralsnog luidt die inschatting dat, het, uh, dat er nog wel een markt is? Absoluut. Jorin de Schrijver van Pallas. De nieuwe kernreactor hoeft niet helemaal verdiend te worden... met de verkoop van isotopen. Een kwart van de inkomsten haalt de reactor uit andere zaken... Zoals industriële isotopen en het doen van onderzoek. Kees Andriessen. Ja, ja. Dus 20% niet. Ja. Men heeft dus nog een, een achterdeurtje om te argumenteren... maar dat hebben we dan ook. Ja. Ja. En ja, dat zie ik dan helemaal niet zitten. Want dat waren vroeger, dat zal haast wel hetzelfde zijn... programma's voor materiaalonderzoek. En wat, wat doen neutronen met, met, met, met uh, kernreactoren uh, die we nog willen bouwen... waar we nog niet genoeg van weten? Ja. Nou, meneer Van der Bos, dat, is natuurlijk, dat weten we allang. Dat weten we allang. U zegt dat onderzoek is eigenlijk helemaal niet meer nodig? Ja, dat zeg ik, ja. Volgens mijn beste inzichten is dat eigenlijk allemaal al gedaan. Dat weten we allemaal al. Dus die 20 procent voor bestralingsprogramma's vanuit het oogpunt van de reactorbouw... dat zie ik eigenlijk helemaal niet gemotiveerd. Ik begrijp het niet dat men dat hele ding niet ten laste gaat brengen... van de farmaceutische industrie. Dat zou ik nog ergens begrijpen. Daar zit het grote belang. En de woordvoerder van Pallas wil weer even reageren... op de stelling van Kees Andriessen. Want al dat moderne onderzoek wordt wel degelijk ook uitgevoerd in Petten. Laat men ons weten. Nou, goed dat u dat weet. U luistert naar een reportage van Kees van der Bos, Gerard Leenders... en technicus Alfred Koster. En als u hem nog eens terug wilt horen... dan kunt u naar de website van Argos. En dat is vpro.nl slash Argos. Argos. Radio Ongo. En dat gaat vandaag over de universiteiten in Nederland. Gnade kwistig uitgedeeld. Onder die alarmerende kop bracht Volkskrant twee weken geleden... een bericht over docenten aan universiteiten die in soepelheid niet zouden onderdoen... voor hun collega's aan omstreden hbo-instellingen als in Holland en Windesheim. Bijzonder aan het artikel is dat het werd geschreven op basis van onderzoek van vier studenten van de masteropleiding journalistiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die studenten enquêteerden 180 docenten en een derde vertelde hun druk te ervaren om studenten sneller door het studieprogramma heen te loodsen. Alleen klopte dat Volkskrant artikel wel. Ik ga daarover praten met... Anja Vinks is onderzoeksjournalist, werkt onder meer ook voor Argos... maar was ook als praktijkdocent betrokken bij dat onderzoek... van de studenten aan de Vrije Universiteit en aan de telefoon. Ik heb begrepen vanaf het voetbalveld, ik hoop dat dat allemaal goed uh, gaat... is hoogleraarsjournalistiek in Groningen, Mark Schavan. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, dit gaat allemaal goed. Wie, wie speelt er tegen wie, meneer Chavan? Uh, het was een ingelaste wedstrijd, D7 tegen D8. Ah, die... Maar we hebben gewonnen. We hebben gewonnen, dat is heel goed om te horen. Ik kom zo uh, bij je terug, maar eerst ja. hier naar Anja Fink in de studio. Want even de zaak reconstrueren. Uh, de Volkskrant uh, schrijft een alarmerend artikel... genadezesjes kwistig uitgedeeld aan studenten... met een overzicht van hoe soepel docenten zouden zijn in Nederland... Vervolgens uh, verschijnt er kritiek in het blad van de Vrije Universiteit... Ad valvast ja. die uh, de volkskrant Slordigheid verwijt, maar eigenlijk die studenten ook. En u was betrokken bij dat onderzoek. Hè? Leg eerst even uit was, hoe dat uh, precies zat. Ik was docent van deze vier studenten, deze die een maand lang bezig zijn geweest... met onderzoek te doen naar... Uh, uh, die waren in eerste instantie op zoek naar van als in het... HBO-zaken uh, uh, als Windesheim in Holland spelen. Waarom zou dat niet in het wetenschappelijk uh, onderwijs spelen? Dat was hun uitgangspunt. En daar zijn ze naar op zoek gegaan. Zouden daar ook docenten zijn die studenten examen Betere laten doen... terwijl ja. ze eigenlijk niet... Betere cijfers geven als dat eigenlijk de bedoeling is. En uh, daar hebben zij onderzoek naar gedaan. Ze hebben een website geopend. En ze hebben uh, een flinke groep docenten hebben ze mails gestuurd. Op de... En heeft u ook gezegd, uh, bel de Volkskrant, dan kun je nieuws maken? Of was dat het idee van de studenten zelf? Dat was absoluut het idee van de studenten zelf. Zij hadden al een tijdje contact met de Volkskrant. En, uh, maar wilden eerst gewoon dat onderzoek degelijk afmaken. En eind januari is die lesgroep opgehouden. En eind februari kwam het stuk pas in de Volkskrant. Met, uh, met een deel van, ik vind ze echt heel nadrukkelijk, een deel van hun onderzoek. Want hun onderzoek was veel uitgebreider. En was het een zorgvuldig artikel in de Volkskrant? Want als je leest genadesessies kwistig uitgedeeld aan studenten... denk je ongeveer dat alle docenten aan Nederlandse universiteiten dat doen? Nee, dat, dat is absoluut niet zorgvuldig. Uh, en dat is ook niet de basis van het artikel geweest. Dit is weer, ja, in mijn ogen, dat is een kop. De er is weer een kopboog. Ja, als ik een kop lees, denk ik dat dekt ja. het artikel. Of is dat erg naïef? Nou, dat is erg naïef, ja. Vervolgens kwam er kritiek van Advalvos. Valfas. Ad is het blad van de Vrije Universiteit. Een van de redacteuren is Marike Schilp. Want wat vonden jullie van dat artikel in de Volkskrant, Marike? Ja, wij vonden dat uh, de Volkskrant samen met de studenten... aan de haal zijn gegaan met uh, data uit het onderzoek. En dat geeft toch niet? Of waren jullie gewoon jaloers? Had, had, had het valvast willen brengen? Uh, nee hoor, nee, dat speelt helemaal niet. Nee, het punt is uh, dat de suggestie van het kwistig uitdelen... en, het, uh, en dat één op de tien docenten uh, genadezessies uitdeelt... dat die gewoon niet blijkt te kloppen. En uh, misschien is er met het onderzoek van de studenten helemaal niet zoveel mis, maar zijn ze te enthousiast geweest en is de Volkskrant te gretig geweest? Ja, maar de studenten misschien ook, want ik citeer nu wat Advalvas, uw blad, heeft geschreven. Niet zo'n puik uitzoekwerk bij nader inzien. Dat gaat toch over het werk van de studenten? Ja, nou, dat gaat um, vooral over dat deel waarmee ze naar de krant zijn gegaan en de aandacht die ze ervoor gevraagd hebben. Kijk, het, ik, ik kan niet. Het wordt in detail beoordelen hoe Puik hun onderzoek was. Maar ik ga ervan uit dat dat prima in orde was. Alleen, het was een, een deelonderzoek. Het is niet representatief. Je kunt er gewoon niet die grote conclusies uittrekken. En daar zijn ze wat mij betreft een beetje de mis mee ingegaan. Maar mevrouw Schilp, dan vind ik behalve de Volkskrant... vind ik Advalvals ook onzorgvuldig. Want dan moet je, als je niet zeker weet... of die studenten verkeerd onderzoek hebben gedaan... natuurlijk niet de grote kop, niet zo'n Puik. Uitzoekwerk erboven zetten. Ja, dat was overigens geen kop, hè? Uh, nee, maar dat, dat ben ik gedeeltelijk met je eens. Aanheffen. Dat was wel een beetje het vervolg op ons vorige bericht... waarin enthousiast stond puik uitzoekwerk. Toen uiteindelijk bleek, uh, dankzij speurwerk... vooral van het Hoge Onderwijs Persbureau... dat de, de data veel genuanceerder waren dan in de krant stonden was ons volgende lied, Niet zo'n puik werken. Maar daar had misschien moeten staan en niet zo'n puikartikel in de Volkskrant. Oké. Okay. Ik ga even terug. Dankjewel, Marieke Schilp ja. van Advalvaas. Uh, ik ga even terug naar Anja Vink hier in de studio. Uh, ja, je krijgt toch uh, als buitenstaander een beetje de indruk van... Ieder, iedereen gaat daar te slordig mee om. Studenten bellen te snel met de Volkskrant, we hebben wat. Volkskrant denkt, ha, fijn nieuwtje, maar generaliseert het eigenlijk. Want niemand heeft dus kennelijk bewezen dat het echt om zoveel docenten gaat. Eh... Uh, ik vind het slodder van zijn werk allemaal. Ja, maar het is niet zo dat de studenten te snel de Volksrand hebben uh, gebeld. Absoluut niet. Die hadden al heel lang belangstelling... En zij hebben ook uh, uh, absoluut eerst uitgebreid onderzoek gedaan. Ze, mogen, ze hoeven zich ook helemaal niet voor hun onderzoek te schamen hoor. Ze hebben gewoon, wat bijvoorbeeld als je het vergelijkt met in Holland en Windesheim, hebben zij wel als eerste docenten met naam en toenaam, dus geen anonieme docenten, hebben zij aan het woord gekregen, die vertellen van ja, er gebeurt iets binnen de universiteiten. Wat niet goed is. Dit is niet goed voor ons onderwijs. Maar dit gebeurt, en een van die docenten zegt ook... dat weet iedereen dat het gebeurt. En dat hebben ze absoluut naar boven gekregen. Maar het, het gaat onderzoek. om het alarmerende gegeven dat één op de tien docenten dat ze doen. Dat kan je ook niet uit het onderzoek dat zij hebben gedaan concluderen. Dat is heel kort door de bocht. Zij hebben een flinke groep docenten geëncuteerd. Daar heeft een nou, ik geloof iets van 120 docenten op gereageerd. En daaruit hebben ze dus bronnen gehaald. Dat heeft helemaal niks te maken met één op de tien uh, docenten. Dat is, dat is een, absoluut niet, een conclusie die je niet kan trekken. Dat was ook mijn, wat, wat ik dacht toen ik het volkshandstuk zag. Ach, nee, dit is niet wat, de, wat ze hebben gedaan. Uh, kritiek in dat Valfas, uh, het blad van mevrouw Schilp, was onder meer ook... het is geen objectief onderzoek, want ze hebben zelf staat daarin, euh, toen er te weinig reacties van docenten euh, binnenkwamen, zijn ze docenten gaan bellen met, euh, zeg, zeg geeft u ook niet gauw een zesje of een zeventje? Dat is uh, en, en, je... Geen objectief onderzoek staat er dan. Uh, uh, uh, het leek mij zeer objectief onderzoek. Je doet een enquête onder docenten, daar reageren docenten op. En die geven hun mening. En dat is journalistiek onderzoek, ze hebben bronnen. Het is geen wetenschappelijk onderzoek. Dat hebben ze ook nooit gepretendeerd. Maar dat denk je toch bij een universiteit? Nee, dit is een opleiding journalistiek. En dat ja, maar is niet heel. Universiteit? Om... Nee, weet. Ja, maar dat, dan, dan ga je het hebben over de discussie. Ik heb wel eens zien staan in buitenvelden. Het vrije universiteit Klopt, staat. Er. Maar je kan dus klaar ook een praktijkopleiding krijgen aan een universiteit in journalistiek. En dat hebben ze in die maand gekregen. Alle vaardigheden die je bij onderzoeksjournalistiek moet opdoen, hebben ze daar doorlopen. En, Zit daar ik, toch niet een probleempje? In een maand, de redactie van Argos absen. is al twintig jaar bezig onderzoeksjournalistiek te leren. Ik, ik denk dat het ook slechts een, een, een begin is. Daarmee leren ze, ze, ze worden eigenlijk in het diepe gegooid, in een soort snelkookpan. En in een maand tijd moeten ze een heleboel vaardigheden ondergaan, opdoen, uh, om die vaardigheid... Enigszins, enigszins hè, een begin in de vingers te krijgen. Maar pretendeert zo'n universiteit dan eigenlijk niet te veel als je tegenover studenten suggereert binnen een maand kun je onderzoeksjournalistiek no, dat leren? Dat wordt niet gepretendeerd. Dat denk ik niet. Nee, dit is een begin. Dit is absoluut hiermee leer je een heleboel vaardigheden die je nodig hebt in de journalistiek. Ik denk bijvoorbeeld dat de studenten door die lesgroep heel goed research hebben leren doen. Van wat is nou goede research? Hoe, hoe, hoe zoek je iets uit? Wanneer is, uh, is een bron? Is het betrouwbaar? Hoe check je je bronnen? En uh, uh, omgaan met voorlichters. Dat is voor een heleboel van die studenten een enorme klus geweest. Dat vonden ze ook heel moeilijk. Um, hoe schrijf je een langer verhaal? Dat, dat komt er allemaal. En hoe maak je kijken. de Volkskrant duidelijk dat je niet de verkeerde kop boven moet zetten? Misschien, misschien hadden ze daar ook in getraind moeten worden. Mag ik daar wat over vertellen? Ik als freelancer vind dat ook nog steeds heel erg moeilijk. Ik ben al uh, 15 jaar freelancer en ik heb nog steeds heel weinig uh, greep op wat voor koppen er boven mijn stukken komen te staan. Dat blijft moeilijk. En ik zie eigenlijk dat hele verhaal met de volksstand voor deze studenten, ook als een enorme leerschool. Zo werkt het dus klaarblijkelijk in de media. Dus uh, afrondend, het is gewoon goed onderzoek... alleen een beetje slordig gegaan in ja. het contact met de volkskrant. Absoluut, ja. Marks hoeveel tijd hebben jullie nodig uh, in Groningen... om uh, studenten tot onderzoeksjournalist uh, klaar te stomen? Nou, we hebben ook het gevoel dat we een snelkookpan hebben... maar hij is wel wat groter dan een maand. Want bij ons zijn de masterstudenten zijn minimaal anderhalf jaar uh, bij ons. In de praktijk uh, twee jaar. Uh, en daarin worden ze... ...voor de helft van de tijd echt in wat wij noemen journalism studies... ...het onderzoeken van de journalistiek op wetenschappelijke basis getraind. Ze moet ook eigen onderzoek doen, dus ze leren nadenken over de journalistiek. En in de andere helft van dat programma van anderhalf jaar... ...worden ze zeer intensief getraind in hetzij dagbladjournalistiek... ...hetzij radio- en televisiejournalistiek. En gelukkig mogen wij aan de poort uh, de beste eruit kiezen... Die hebben dan al een, een bachelor in drie jaar aan een, een universiteit gedaan. Die zijn zeer gemotiveerd. En die leren dus echt journalistiek nadenken, journalistieke technieken. En beoefenen die... Hmm. Met... En, en vindt u verantwoord wat de VU doet binnen een maand uh, onderzoeksjournalist willen worden? Nou, het, het, het, alles is nuttig wat je eraan doet. Maar je mag niet zeggen dat je mensen tot journalist opleidt. Um, ja, maar nee, dat doet mevrouw Vink oh. wel. Dat heb ik net ho haar horen zeggen. Nee, ze zei ze, ze nu al een begin. Nou, ze beginnen dat, uh, gemaakt. Ze, ze, ze krijgen een, een begin. Ik, uh, ik, ik denk dat wij uh, jonge journalisten afleveren. na die anderhalf, twee jaar. met een zeer goede basis. zowel in het leren onderzoeken. Uh, in de praktijk van de journalistiek als in. Ja, ingewikkelde onderwerpen. Kijk, onderzoeksjournalistiek is natuurlijk iets waarbij je ingewikkelde bronnen moet kunnen raadplegen. Ah. Dus wat dat betreft zien wij ook op de academische training die we ze geven wel degelijk als iets wat buitengewoon nuttig is voor de praktijk. Dus even als... resumerend, Maxie, van anderhalf jaar heb je toch wel nodig? Ja, en dan ben je niet uh, een vol, volleerd journalist, maar dan kan je wel echt aan de slag bij, bij de betere programma's en de betere kranten. Ik dank je, Mark van, Nog gefeliciteerd met jullie overwinning op het voetbalveld. En ook dank, Anja Fink hier. Dit was Argos. Volgende week zijn we er weer. Straks Tros in bedrijf en daarna de Tros Auto Show. En dan komt oud-premier Balkenende... komt vertellen over zijn liefde voor autootjes. Hij heeft een hybride Porsche aangeschaft, begreep ik. Goed weekend. Hoor je mij? Ja? Oké. Okay. Hoe oud ben jij? 16, en hoeveel heb jij gedronken?